kok met het NOS -journaal. In Spanje zijn vandaag duizenden boeren de straat opgegaan uit protest tegen de lagere Europese subsidies en de verhoogde Amerikaanse importtarieven. Daardoor verdienen ze te weinig, zeggen de boeren. Ze eisen daarom steun van de overheid. Onder meer in Valencia, Valencia ontstond door het grote aantal trekkers hun verkeerschaos. Er zouden meer dan 20.000 boeren hebben meegedaan aan de actie. Volgens de organisatie is daarmee een van de grootste boerenprotesten ooit in Spanje. In Duitsland heeft de politie op verschillende plekken invallen gedaan... in een onderzoek naar een extreme rechtse terroristische organisatie. Daarbij zijn twaalf verdachten aangehouden. Zo gaan om vier oprichters en acht sympathisanten van de groep. Ze hebben allemaal de Duitse nationaliteit. De groep die in 2019 werd opgericht... wordt verdacht van het voorbereiden van aanslagen op politici, asielzoekers en moslims. De bedoeling was om zo chaos te creëren en uiteindelijk de staat omver te werpen. Minister van Nieuwehuizen zegt dat ze voor de zomer... meer duidelijkheid wil geven over de groei van Schiphol. Eerder vandaag uit de directeur Benschop zijn onvrede... over het feit dat het kabinet nog altijd geen toestemming heeft gegeven... om 40.000 vluchten per jaar meer uit te gaan voeren.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 Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of zeven. Morgen is er veel bewolking. In het noordwesten is er al kans op regen en het wordt maximaal 12 graden. S'avonds gaat de wind dan toenemen. Zondag waait het fors en valt er geruime tijd regen. Het is ook dan bijzonder zacht. De temperatuur kan oplopen tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeers, verkeers, verkeers, van de update. Er staan momenteel geen files. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. Is zin in ZFM ZFM Met nu, zie het Oh yes, ik voel de liefde De liefde voor huis To get you into my life I got to get you into my life Oh, zijn we eventjes wakker geworden Welkom bij een nieuwe frisse, fruitige En ja, helaas geen zonnige, zie je het wij zijn wel het zonnetje in huis op deze mooie valentijsavond, hè? Oh, we zijn weer de misschien bariën. zit je met je geliefde achter de, achter de radio en denk je van... Oh, die speakers, ze mogen wel wat meer bas gebruiken. Wauw, wat een vieze praatjes. Hé, hey, wat hebben we vanavond allemaal? Oh, twee uur lang zie je het. Keier door jouw speakers. We begonnen met deze white label van de Holophonics en de Foxhole EP. Ofwel, nog niet uit, dus des te lekkerder hier, bij je het. Ja, mijn naam is DJ JK, Samen met DJ Dion Sydney. Twee uur lang zie je het, Keihard door je speaker. Wat hebben wij vanavond allemaal in de uitzending? Nou ja, zoals gebruikelijk. The one and only DJ Dion Sydney. Uh, hoor je vanaf tien uur. Een uur lang non-stoppen hier. In de studio. Ja, mocht je mee willen kijken. Ga dan gewoon even naar de site van van Santwoord En drop die link daar zo. Dan zie je hoe hij met een veel gekleurd rode smoking staat. Ja... Mm -hmm. Hij staat je goed, Dennis. Nou, dankjewel. Ja, he, ja. hij heeft er uh, speciaal een... Uh... Ja, is het een roos of een anjer nou? Ja, ik, ik zie het niet goed. Rosé. Rosé, ja, dat, dat heb je in je glas zitten. Dat, uh... <laughs> nee, ik denk een beetje als Prins Bernard. Die had altijd een mooie anjer uh, erin. Maar het is een uh, hele speciale roos. Uh, heb je vanavond een, uh, nog een date? Uh... Nee, nee, rustig aan. Nee, oké, okay. dus alles voor uh, de love of house, uh, zullen we maar zeggen. Zo is het. Hé, hey, ja, we hebben er helemaal zin in. We gaan straks uh, natuurlijk even nog een, een blik in de charts. Uh, wat is hot, wat is not? Misschien kunnen we nog eventjes kijken waar je last minute kaarten voor kan scoren op TicketSwap. Dat is ook wel een leuk item, die dennis Ja, is een keer wat anders. Even, even gewoon eventjes wat anders. Waar kun je dit weekend heen nog last minute tickets voor scoren? Ik zou zeggen, we houden het straks op de hoogte. Wat hebben we nog meer? Nou, ik zie ze over Army van Buren voorbij komen. Ja. Wat dat is. Ja, dat houden we natuurlijk Ik nog hoor uit ons zelf. Ja. Maar Jay Vegas, ken je die nog? Uh... Tuurlijk. Hij is nog niet zo gek lang geleden uitgekomen, die plaats van Jay Vegas. We begonnen ook als white label. En die was heel erg lekker. Maar zijn opvolger is Body and Soul in de 2020 retort. Ik zeg nou, die moeten we hebben, die moeten we draaien. Hij gaat lekker in de views. Maar we laten hem gewoon lekker hier horen. Zie het men nu, J Vegas! Body and soul in de 2020 A retouch. Lekkere disco sound. We zitten er klaar voor voor vanavond. Dit is hier. Ik krijg er gelijk weer een beetje warm van, het kan ook komen omdat ik een beetje met mijn rug tegen de kachel aan zit. Hij krijgt meteen trek en een coronatje. Ja, jij bent gewoon alcoholist, dus... Uh, wat, wat, wat, ja, je begon al met je, je rosé en nou met je corona. Ah ja, een beetje... Je begon ook al een beetje te hoesten, wou je zeggen. Nee. <laughs> Even te knijpen met je ogen. Oh nee, dat is wat hard. <laughs> nee, nee, nee, nee. Oh jee, wat lekker. Dit. Victor Cardenas en Baila Conmigo in de dub Dogs uh, bootleg. En bootlegs, dat vinden we altijd fijn. En daarvoor Jay Vegas met Body and Soul in de 2020 Retouch. Ja, we, we hadden het al gezegd. We gaan het hebben over Armin van Buren. Want hij scoort de Edison Popprijs 2020 Award... voor zijn zevende artiesten weer. alweer. Ja, Armin van Buren heeft samen met studio-partner Benno de Goei... gisteravond voor de tweede keer in zijn carrière... een Edison Pop Award in ontvangst mogen nemen... De Nederlandse DJ en producer, die maar liefst vijfmaal werd uitgeroepen tot beste DJ ter wereld... kwam dit jaar in strijd met Chesso. Nou ja, die strijd met Chesso die is er toch wel, hoorde ik, in de wandel hangen. Oh ja. Oh ja. Dat heb ik niet verteld? Nee. Oké, okay. ik heb niks gezegd. <laughs> en Marty Kerrex, uh, daar kwam hij mee uh, als winnaar uit de bus en legde beslag op een Edison in de categorie Dance. Toegekend aan zijn zevende album Balance... Armin van Buren, ik vind het ontzettend bijzonder dat mijn album Balance met een Edison is bekroond. Ik denk dat Benno en ik muzikaal in de afgelopen jaren enorme stappen hebben gemaakt. En het winnen van deze prijs voelt daarom extra speciaal. Het is een enorme eer. En ja, voor Armin van Buren, die door de jaren heen veelvuldig werd genomineerd voor een Edison, is dit de tweede keer dat hij met een Edison aan de haal gaat. In 2006 won hij ook al een Edison in de categorie Dance. Destijds voor Shivers. Dit jaar was hij ook genomineerd in de categorie Zong voor zijn samenwerking met jawel, daar is hij, Marco Borsato en Davina Michelle hoe het dans. Ja, zou er wat gebeurd zijn met Davina Michelle? Ja, ik spreek van de hakken of de takken misschien een beetje. Marco Borsato, Davina Michelle, ja, je weet het niet tegenwoordig. Nee, <laughs> nee. Armin ja. van buren, dus gefeliciteerd namens hier met jou. Ja, dat, dat, dat, dat, waard, dat waardeer ik ook erg van Armin Verbeuren. Hij blijft gewoon zijn eigen ding doen. Weet je? Hij gaat niet per se helemaal mee met de trend. Weet je? Hij blijft gewoon zijn eigen ding doen. Wat ik eigenlijk dan niet zie bij zijn commerciële uitstapjes... is dat hij onder een andere naam produceert. Nee. Dat had ik eigenlijk wel eerder verwacht. Nou ja, dat deed hij vroeger in een beetje in het begin jaren 2000. Ja met dat. de trends. Uh, ja deed hij dat wel dat. heel erg. Ja. Maar ja, toen was het gewoon een trendsplaat die die had. En, ja, daar, ja, en, en daar gaf je gewoon een hele andere, uh, ja, eigenlijk weinig anders aan. Maar wel een hele andere alias. Hè? En dan denk ja. ik van, ja... En ja, dat doet hij nog steeds hoor. Maar dat is meer underground trends, weet je. Echt voor de hardcore trends, liefhebbers. Oké. Okay. voor de commerciële. Ja, Blijft ik... blijf die army van buren, weet je. Want iedereen kent die naam. Ja, daar scoort hij ook mee. Nee, okay, hey, want als je voor... kijkt naar de hardcore DJ's. Ja, die doen ook wel eens een commercieel uitstapje. Maar dan is het toch net even een onder andere alias. Want omdat zij gewoon voor een diehard hardcore fan zeggen. Van, ja, hallo... We willen niet uh, te bekend uh, worden nou dat ja, we al zo'n softe hebben. Het gewoon dat die naam dan geassocieerd is met uh, hardstyle, weet je. De, die naam hoort bij hardstyle en dan niet bij een commercieel uitstapje. Nou. Ach ja. Zo uh, rolt het allemaal weer. Hé, hey, ja. wat ook rolt is straks jouw set. Hij gaat uh, op wieltjes... Het tweede uur zie je het met DJ Dion hier. Een uur lang non-stop in de mix. En kun je al een tip van de sluier geven wat er voorbij gaat komen. Nou ja, of heb je één grote grabbelton en uh, trek je daar een paar leuke tracks uit? Nou, dat sowieso. Nee, net als Lingo. Maar uh, er komen wel wat remixes van uh, Armin van Buuren's album. Uh, van Balance. Wel wat remixes? Ja. Waarom wel wat? Ah, niet alles. Dan kun je wat ze, ja, ze hele album gaan draaien. Nee, nee. Nee, ik zou ook weer niet. Nee, maar ik heb wat remixes gehoord uh, dat ik echt denk: oké, okay, dit is heel vet. Nou, we gaan het straks meemaken. Wil je het meemaken? Nou, Dat kan gewoon. Oh, lekker je radio op 106.9 laten staan. Misschien ben je uh, via Ziggo aan het kijken. Lekker digitaal. Of ja, lekker livestreamen aan de andere kant van de wereld. En ja, het is de, uh, natuurlijk faaltheidsdag. Dat moeten we gewoon ook niet vergeten. En ik heb een beetje, ja, toch wel een lekkere romantische plaat uh, erbij oh, jee. Ja, ben je, ben je een beetje zwijmelen? Willen we dat, uh, Dennis, vanavond? Ik ben helemaal niet zo van het zwijmelen. Ben je, ben je niet uh, een beetje van, van Diane Ross? Gewoon even lekker? Nou, ik hou wel van uh, die muziek. Maar ik ben niet van uh, het zwijmelen. Nou, ik heb hier uh, DJ 5 en Sachi met I'm Coming Out. En Jamie Lewis heeft hem reselled tot een clubmix. Nou, nou ja. Dan, dan mag je ook bij Seat voorbij komen. Hè. Dit is het Tot aan 11 uur. De lekkerste beat. Make love until Jij weet precies wat ik nodig heb. Deze plaat van de Kaba's met Easy in de Tava Ghost remix. En daarvoor die heerlijke plaat van Vave en DJ Sachi. Ja. Oh, ja, is toch eventjes wat anders. Uh, als, een, als een beetje trendy. hè? <laughs> I'm coming out. Jamie Lewis restyled clubmix. Yes. Dat is lekker. Mondvol. Hey, we gingen eventjes kijken waar kunnen we dit weekend heen. Maar het is niet zoveel belovend dit weekend. Eh... Uh, Iedereen zit natuurlijk in voorbereidingen voor carnaval, natuurlijk. Ja, ja, ja. Maar, ja, ja. maar we hebben vanavond wel, uh, althans 14 tot 16 februari... ...vindt A State of Friends plaats in de Jarmus in Utrecht. Ja. En daar gaan we toch eens eventjes kijken. Zijn er nog kaarten voor te koop, Dennis? Ja, nog wat is heel het is veel kaarten. Volgens mij is het stijf uitverkocht. Ja, maar er zijn ook heel veel kaarten verkrijgbaar. En dan gaan we eens eventjes kijken. Doe, wat, wat doet nou een regular ticket gewoon? Gewoon maar eventjes... En wat ik zie een regular ticket en Warm-up ticket. Komt er dan iemand eventjes je uh, warm wrijven of wat dan ook? Wat zou dat zijn, Dennis? Nou, een regular ticket is dus gewoon uh, dat je in de main venue uh, kan komen en alle verschillende venues. Ja, een Warm-up ticket is uh, uh, volgens mij uh, ja, een soort exclusief opening. Dus Zet ze de kachel aan? Of je nee, sheltje <laughs> om. <laughs> nee, een exclusief uh, opening set, volgens mij, van Armin van Buren. Dan gaat hij heel erg. Uh, house uh, draaien en zo. Weet je, echt dat zweverige uh, muziek. Nou, nou ja. Leuk, leuk. Leuk, leuk, leuk. Maar een regular ticket. Er zijn enorm veel tickets als ik het zo zie. Op dit moment uh, zijn er vier tickets. 458 tickets uh, te koop. Ja. En wat doet een kaartje vandaag de dag? Als de website meewerkt. Wat het doet, hoe bedoel je? Nou, qua prijs... Uh, nou, niet, nou, oh, ze zijn nog gestegen zie ik. Toen ik uh, net een half uurtje geleden keek was het 32 euro. En nu worden ze aangeboden voor tussen de 42 en de 50 euro. Nou ja, dit is natuurlijk voor de late uh, maar ja, decisions. Maar goed, uh, geen slechte prijs als we even ik... zwijgen over Sensation. Hm. Ik, ik weet niet wat je voor een State of Friends de normale dagkaart uh, ik weet het ook kwijt zou zijn. Ik zou het ook niet wat, weten. Want ik denk dat als jij voor zo'n feestje. dat het dat, dat, dat, dat, toch wel losloopt uh, daar zo. Want als ik zag wat er aan artiesten staat. Bij uh, State of Friends. Jeutje, ja, ja, ja. Mina, ongelooflijk. Uh, er staat een lijn op uh, waar je u tegen zegt. Maar. Uh, Dennis, pak die uh, lijst met die artiesten er eens eventjes uh, ja. uh, erbij. Want ja. ik zie Armin uh, van Buren natuurlijk. Aylee Fila, uh, Bloem, Dedin, Estiva Krum, Jorn van Dijnhoven, Nifra, Ace Ventura. Mar Marcus Schulz. Nou ja, dat zijn uh, toch niet uh, de kleinste namen. Ja, Giuseppe Ottifani. Richard Durand. Richard Durand, ook bekend als G-Spot. Ja. Skypatrol, Solarstone, ja. een lijst uh, waar... Uh, Waar 42,5 euro uh, geen geld voor is. Ja. Dus die mensen staan daar voor dat geld. Ja, dan, voor, uh, is, voor... dan is deze week... En om gelijk naar een ander nieuwtje te gaan... De kaartverkoop voor de, de mensen die een speciale link hadden... Voor Sensation. Ja. Ongelooflijk. Wat ben je kwijt uh, voor Sensation? Nou... Uh... Ik uh, schrok er een beetje van. Nou, volgens mij uh, het halve internet ontplofte. Ja. Wat je kwijt bent voor zo'n kaartje voor Sensation. 95 euro. Hoeveel? 95 euro. Inclusief service fee. Ja, maar wat doen ze voor die service fee? Ze printen geen kaartje uit? Nee. Nee, nou, ja, dan moet het nog op naam gezet ook. En, worden en, ook. Ja, het moet nog... Uh, Leeftijdsregistratie? Ja, en uh, laat die privacywaakhond ja. het maar niet horen van hoe dat allemaal gaat. Nee, uh, dat je naam, adres, ah, ja, woonplaats, telefoon. Ze zullen wel research ervoor gedaan hebben. Ze kunnen niet klakkeloos zeggen. Nou, geef maar even al je gegevens. En, uh, nou, we je, weet, je weet we hoe mee het mee bij de Belastingdienst gaat? Nou ja. Ik verwacht dat zo'n organisatie ook rustig uh, nog wel betekent nou ja, op pad. Nou, ze, ze beweren tussen haakjes tegen de zwarte handel. Ja. Dus dat het voor de, voor, voor de zwarte, zwarte prijzen, voor de gigantische prijzen doorverkocht wordt. Oké. Okay. Maar ja, ik zie het probleem niet. Je wilt toch gewoon zoveel mogelijk mensen binnen hebben. Dat eigenlijk ook wel, ja. ja. Maar 95 euro, dat ja. is serieus geld. Maar... En dat, terwijl de line-up nog ineens bekend is. Nee. Maar Je de... weet helemaal niks. Maar desondanks heb ik hem toch gekocht. Oh my god, hey, dat moet je nog bedenken. Je, je moet nog eventjes witte schoenen, witte broek, ja, maar wit komt shirt. Wel komt wel goed. Even een witte uh, maskertje. Ja, nou ja. Ja, ja. Dat wordt weer een dure avond, Dennis. Ik begin vast met sparen. Ja, <laughs> ja. Dat, is, dat is goed. Hé, <laughs> hey, zometeen gaan we even kijken in de charts. Wat is hot, wat is not. Nou ja. Die prijs is hot hoor. Uh, Jeutje uh, ja. uh, uh, mina. Hey. Het was wel hot voor mijn portemonnee. Daar moeten we even een bank voor beroven. Ja. Hé, hey, we gaan even door met muziek. Want zometeen vanaf 10 uur vinden we de One and Only DJ Dion Sidney live in de Wix. Maar ik heb nog één lekkere favoriet van we klaar zijn hoor. Eentje maar. Eentje maar, dan stoppen we ermee. Alessio Mosti en Mirko Martini met Studio 54. Het is een uh, oude bekende, denk ik zomaar, Dennis. Herken je de sound nog uh, hiervan? Ik pak hem er maar even bij die zien sowieso een favoriet van DJ Roo. Dat is ook geen kleine jongen. Ik moet hem even horen. Ga jij er even lekker voor zitten? Ja. Mocht jij aan die andere kant van de radio zitten, schuif die tafels en stoelen maar rustig aan de kant, hoor. Er mag gerust een drankje bijgenomen worden. Neem een flesje champagne of zo. Een roze watertje. Een roze eetje. Het kan allemaal. This is Alessio Mosti and Mirko Martini, Studio 54, in the studio of Stephen Zogford. Studio 54 is probably the Mount Olympus of the disco world. The people who set the style for disco really start all their numbers here at Studio 54. Right now it is the center of the universe for those who dance I'm <laughs> De nieuwe muziek hier zo. Danique. Was dat Dennis? Ja. Is die al uit? Is die nog niet uit? Uh, vandaag uitgekomen. Vandaag uitgekomen? Op welk label? Want uh, voor de mensen die meeschrijven? Spinning. Spinning Records. Nou kijk, hebben ze weer een uh, aardige rammer te pakken hoor. Ja, die poepen toch allemaal platen uit, die gasten. Ja, maar ja, niet, niet de een is de ander. Hè. Dat, uh, er zit wel een kwaliteitsverschil ja, tussen. Ja, absoluut. Hé, hey, maar het is weer tijd voor The One and Only. See it, je wat hebben we deze week klaarstaan? Nou, we beginnen bij de nummer 10 hoor. What? Just Can't Live Without You van The Soul Avengers. Even kijken, moeten we deze knop wel aanzetten? Want hey. anders hoor je hey. nog niks. Ja, ja, en rollen maar! Hey. Hey. Lekker tropical disco record. Wat zeg je? Lekker groepen. Ja, dat zeg ik. Zie je ons al staan uh, ik, ik weet niet waar ik dit zou draaien. Op Fuel? Dit? Nee. Dit wordt niet gedraaid op Fuel, denk ik. Dit zou ik eerder op een Ibiza-party. Uh, disco Ibiza-party. Ja, oké. Okay. Op nummer 9 vinden we Hush met Sherry Hicks en Sean Ali en George Leslie. Met op Chick Soul Music. we passen onze muziek vanavond een beetje aan, hè? op de 14e februari, als een echte Robert en Brink. Op nummer 8 vinden we Stand On The World, van Elements Of Life, en Jasper Streets Company, in de DJ Sven en Carrie Hutchins remix. Deze vind ik wel lekker hoor. Oh. lekkere muziek als je op zo'n cruiseboot bent. Je is een party cruise. Ja, en je hebt dus coronavirus en je kan niet meer terugkomen. zoiets. Zo ja, weer. Op nummer 7 vinden we Again and Again van DJ Mark Brickman. Ja, dit is er wel hoor. Maar als je kijkt, dit is een nieuw disco en indie plaatje. Die omslag die er komt. Ik ken deze plaats wel in uh, vele andere versies. Maar deze is dan toch weer... Ja. Apart. Doet me een beetje aan... Uh, Casey in the Sunshine Band denken. Dat zou zomaar kunnen, hè? Ja. Op nummer 6 vinden we Inspiration... van Richard Aronshaw Met Quart. Even een lekker stukje rust. In de, in de uitzending. Even... Uh, even of het op het label BBE. Even op een krokodil liggen. Nou, ik zie wel eens... Uh, op een televisiekanaal kan nou voorbij komen... Dance Rippin. Kazantipi. Heb je dat wel eens gezien? Kazantip. Dat zie je, uh, ja. Het zijn toch oplichters? Geen flauw idee of het oplichters is. Het is uh, in, in het oosten, uh, Oost-Europa, volgens mij. En als je dat ziet... Daar zijn ze gewoon aan het draaien. Heel zweverig. Ja, ik moet er wel om lachen. Ja. Op nummer 5 vinden we Ricky Morrison en Brian Lucas... met Uplifted in de Sure Shot Club Vocal Mix. Zo. Oh. Een lekker stukje zon volhoudt. Dit sampletje op achtergrond is heel vaak gebruikt. Ja, maar met die vogel erbij. Juist, oh, goed, ja, dat is goed, hoor. Nee, nee, het is ook niet negatief bedoeld, hoor. Zeker niet. Dan op nummer 4 vinden we op label Club Sweat... ...de Purple Disco Machine met In My Arms. Ja, echt wat je van Purple Disco Machine kan verwachten. Ja, die gaan gewoon door. Ze hebben één keer een megamix gemaakt, natuurlijk. En zij gaan door met dat succes, hè. In een soort van hype. Ja. Nou, vaak ook remixes van uh, bekende platen. dan worden, worden ze best wel classic gemaakt. Dan die felbegeerde top 3. Op nummer 3 vinden we daar David Penn en Roland Clark. Met The Power. Dat was de afsluiter van mijn vorige C-Session. Defected 596D alweer. En dat is niet de cup, maat. Nee. Dus. <laughs> <d> <laughs> <d> <laughs> op nummer 2 vindt we Remember Me van When Race Assessment en Gemini G op Clutterbox Recordings. Dat is ook van uh, Defected, hè? Is dat zo? Ja. Sublabel? Een sublabel, hè? Maar net even een andere genre, even een uitstapje. Ook heel veel feesten op Ibiza, hè? Clutterbox. Ja. En dat uh, wordt er uitgebreid. Het schijnt uh, ontzettend goed aan te slaan. En dan die veelbeginerde nummer 1 spot. Daar vinden we Gypsy Woman. Okay. In de K-Tronic remix. Okay. Ja. Heel deze beste. is te gaaf hoor, dit. Ons deze. Deze is ja, Ik vind het uh, uh, deze mannelijke vocaal, uh, heel vet gedaan. Ik vind dit gewoon verfrissend. Ja. Iedereen weet wel: la la li, la la la. Als je dit hoort. Voor dit dan. Ja, Kijk, dit is gaaf, hè? Ik denk dat we deze de volgende uitzending eens moeten gaan draaien. Ja, ik wilde hem gaan draaien, maar ja, helaas de tijd laat het niet meer toe. Ja, Maar ik denk, ik pak hem gewoon toch mee. Hij staat toch op nummer 1 in de charts, dus... Oh, heerlijk! Ja, wat hebben we nog meer klaarstaan nou vanavond? Nou, deze plaat van Ed Butler. Geweldige plaat. Ja, je, je zat op de podium om deze op te zetten. Ja, oh! They know. Nou, wij weten het. Dit is er een hoor. En Rabber van je welsta. Zometeen naar het nieuw veerverkeer van 10 uur staat hij voor je klaar. De one and only DJ Dion City. maar nu Ed Butler. En daarvoor de je Ed Butler met No. En ja, ik pak er gewoon nog één afsluiten bij vanavond. Ik pak er gewoon een white label. Gewoon omdat het kan. Ja, ja. Zo meteen, zoals gezegd. Het nieuws weerverkeer van 10 uur. En ja, hij staat er al klaar voor. Rocking ready en steady. Is er rode smoking. DJ genio Sydney. Maar nu eerst team music Yeah, I